De inbrekers die vannacht werden betrapt in een supermarkt in Schravendeel hebben geen geldautomaat opgeblazen. Ze hebben de sigarettenbalie leeggeroofd, maar lieten het pinautomaat met rust. Toen de overvallers betrapt werden richtten ze hun vuurwapens op de agenten. Die trokken daarna hun eigen wapens en openden het vuur. De verdachten gingen er met twee snelle auto's vandoor en ramden een politieauto. Er is één verdachte opgepakt.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 In een vliegtuig van de Russische maatschappij Aeroflot... zijn 19 mensen zwaar gewond geraakt door hevige turbulentie. Dat gebeurde zo'n drie kwartier voor de landing. De Boeing 777 was op weg van Moskou naar Bangkok. De turbulentie kwam onverwacht. De bemanning kon de passagiers daardoor niet op tijd waarschuwen. De mensen die zwaar gewond raakten... zijn na aankomst in Thailand naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noorden en noordoosten af en toe zon en droog bij een graad of 15... In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind bij ongeveer 10 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 6 kilometer na een ongeluk. De A20 richting Gouden vanuit Hoek van Holland bij Moordrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Goedemiddag luisteraars, een hele smakelijke lunch toegewenst. Goedemiddag Dolly. Goedemiddag Charles en uh, goedemiddag Lea. Ja, die En ook. goedemiddag luisteraars. Le ik moet Lea ook nog eventjes de microfoon overzetten. Ik had er ja. helemaal oh, niet, oh. zit een scherm voor mijn kop, dus ik kan haar niet zien. <lacht> een heeft een maar ze, voor zijn kop en ja, jij hebt een scherm voor je ja, kop. <lacht> ja, ja, sommigen hebben een bord voor hun kop. Maar, ja, ja, ja, ja. <lacht> maar, uh, Want ik dacht dat ze in de keuken was, maar ze zit, ze zit al op de plekje. Nee, nou, ja, ik, uh, ik ben er alweer. Nou, gezellig. <lacht> Lea, wat ga jij vanmiddag uh, voor ons betekenen? Nou ja, ik, uh, ik ga toch echt wel een liedje voor jullie zingen. Kijk, kijk. Ik uh, gooi gewoon al het repertoire wat ik, als ik nog geladen heb, gooi ik gewoon aan de kant. Want jij gaat maar. Ah. Gewoon, jij gaat gewoon twee uur de uitzending willen. Live. <laughs> dat is wel heel veel hoor, Sharon. <laughs> nee, maar leuk. En rond welke tijd ga je dat ongeveer doen, denk je? Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Nee, dat we het uh... daar eens even over hebben. Want ja. We hebben natuurlijk om half één het regionale nieuws met het weerbericht. Ja. Uh, om half twee ook weer regionaal nieuws met weerbericht. Kwart over één gaan we weer uh, trachten in contact te komen met onze razende reporter Joop Van S. Ja. Dus ja, moeten we me effe, uh, ergens op een kwart voor moment? Dat lijkt me een heel goed plan. Kwart voor één, kwart voor twee. Ja? Ja? ja? Oké, okay, gaan we dat doen. Nou, nou, dat houdt u dus van ons te goed, luisteraars. Ja, dat is gebeuren. Dat, dat, nou, dat was de promise we made, hè? Toch? Yes, yes. <laughs> De belofte die we gemaakt hebben is dat uh, Lea zo rond uh, uh, kwart voor uh, één of kwart voor twee. Ik denk, ik denk kwart voor één. Kwart voor één. Voor ons gaat zingen live in de studio hier bij Zivam Zandvoort. Dus dat wordt uh, heel spannend allemaal. En ja. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe zij, uh, wat ze gaat, mogen we wel verklappen wat, wat ze gaat zingen? Tuurlijk, ja. ja, natuurlijk. Het liedje uh, Nooit of Nooit van Herman van Veen. Gaat zij live voor ons zingen? Ja, dat hadden we ooit eens zo afgesproken. Hè? Omdat jij het toen een keer gedraaid hebt. En toen zei ik, oh, dat kan Lea ook zo mooi zingen. En toen zei jij van, nou, later een keer komen. Dan kunnen we het allemaal eens horen. Nou, en vanmiddag is en dat vandaag? dan vandaag? Ja, ja, ja, ja, want ze hebben, kinderen hebben vakantie natuurlijk. Dus vandaag komt het mooi Het duurt nog een hele week. Hè? Ja. En gisteren brandt in de duinen hier. Ja, ik Dat ga dus er straks op... van alles over ja, ja. vertellen. Oh, ja? en dan hou ik nog even mijn mond. Wat dan? Ah, nou ja, hebben <laughs> ja, niet het, eh, de brand voor je voeten van de Amerika kamer. Nee, zo is het. Eens <laughs> <laughs> uh, dus even kijken hoor. Uh, You're so vain, Carly Simon. Mooi. Son of <laughs> Miss Carly Simon, you're so vain. We gaan uh, luisteren naar een prachtig nummer gezongen door Eva Cassidy. God bless the child. Blues. Them that's shall get. Them that's not shall lose. So the Bible says. Still is new.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 When the momentum and the moment are in rhyme Give me this moment, this precious chance I gather up my past and make some sense at last This is the moment when all I've done All of the dreaming, scheming and screaming Become one. This is the day. See it sparkle and shine. When all I've lived for becomes mine. For all these years, I've faced the world alone. And now the time has come to prove to them I made it on my. This of them all. This is the. the moment of them Ja, dat was Jasper Takonis. Die naam zal u misschien niet zoveel zeggen, luisteraars. Maar hij is in de musicalwereld in Nederland heel bekend... Hij heeft ook een fenomenale stem. Hij heeft niet de ambitie, heeft hij mij wel eens verteld. Uh, om nou per se door te breken als solo-artiest. Maar uh, ja, je kan duidelijk horen dat de man uh, geschoold is wat stem betreft. en uh, hij kan ook nog goed acteren, hij ziet er ook nog goed uit. Dus uh, ja, een man die wat dat betreft alles mee heeft. om uh, in het artiestenvak uh, uh, zijn draai te uh, kunnen vinden. Uh, ik heb net al een mooi nummer van Eva Kessel die gedraaid. God bless child. We gaan nou even het vliegtuig in. doen we met Marco Boublé.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 Weather wise, it's such a lovely day. You just say those words, and we'll beat those birds down to Apuco Bay. It's so perfect. Het flyaway erg druk op Schiphol. Ja, dat heeft alles te maken met uh, het toenemende aantal uh, mensen die toch uh, van het vliegtuig gebruik maken. Het wordt steeds drukker. Ze hebben een nieuwe hal geopend. waar ze dus een uh, aantal extra douaneposten hebben geïnstalleerd. om mensen dus, uh, qua controle ook sneller door te kunnen laten. En, eh, maar als het dan Marco Bublé, eh, ligt, dan kon gewoon met hem gratis mee vliegen. Eh, als u niet op vakantie gaat met het vliegtuig, kunt u altijd nog naar de Efteling. En dan zorg ik voor de Efteling Elfjes. Het nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, dan volgt hier het regionale nieuws van 1 mei 2017. En laat ik dan ook maar meteen starten met u een hele fijne nieuwe maand toe te wensen. Goed, uh, gisteren is de maand niet zo fijn geëindigd, want de brandweer is zondagmiddag massaal uitgerukt voor een brand in het duingebied. En dat was naar het kraansvlak aan de zeeweg in Overveen. Zelfs vanuit Beverwijk en Uitgeest kwamen de brandweerwagens met loeiende sirenes aanrijden. De brand leek aanvankelijk heel groot... maar het bleek uiteindelijk te gaan om een stuk dennenbos van grofweg 100 vierkante meter. De brand woedde in het zogeheten Kaimansdek... Dat is een bosgebiedje in het kraansvlak tussen Overveen en Zandvoort... en dat gebied is niet toegankelijk voor het publiek... omdat er wiesenten, dat zijn een soort oerkoeien, in voorkomen. En deze dieren kunnen best gevaarlijk zijn voor mensen. De rook was wel in de verre omtrek te zien. Het duingebied is gordroog doordat er de afgelopen periode niet veel regen is gevallen. Ook werd er een politiehelikopter ingezet... die vanuit de lucht precies kon aangeven waar de brand woedde. Rond half vijf werd de brand afgeschaald en begon het nablussen. De brandweer Kennemerland schaalde de, de beduimbrand op tot grote brand... vanwege de harde wind en de noodzakelijke aanvoer van bluswater. En uit voorzorg werd de nabijgelegen camping Curios ontruimd. Gelukkig raakte niemand gewond...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 Nou, dan op diezelfde zeeweg was nog veel meer aan de hand... en dat later op de avond, want bij een grote politiecontrole... zijn daar zondagavond meerdere drankrijders gesnapt. Al het strandverkeer dat vanaf Bloemendaal aan Zee... via de zeeweg richting Haarlem reed... werd voor de rotonde de Brouwerskolkweg opgestuurd. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren... omdat ze te veel alcohol in hun bloed hadden. Daar werden auto's uitgepikt die een lus moesten maken waarbij alle bestuurders moesten blazen. En een andere bestuurder viel behoorlijk op... doordat hij bij de agent die het verkeer richting de blaascontrole stuurde... niet goed luisterde en verkeerd reed. Bij aanwijzingen van de motoragent ging het weer mis. Bij het blazen bleek dat hij niet nuchter was... en hij moest direct zijn auto laten staan. De bestuurder mocht mee het politiebusje in voor een nadere ademanalyse... Ook een meisje dat bij het bochtje hard de stoep opreed, mocht haar wagen direct laten staan na het blazen. Daarnaast kregen vijf bestuurders een proces verbalen aan hun broek omdat ze te veel hadden gedronken. Daardat de naast de alcoholcontrole, moeilijk wordt... was er ook een uitgebreidere controle op het naastgelegen gemeenteterrein. Motoragenten stuurden diverse voertuigen naar het terrein. En de wagens werden uitgebreid gecontroleerd en inzittende gefouilleerd. Hierbij werden een wapenstok en een mes in beslag genomen. En ook werd een flesje met vermoedelijk de druk GHB in beslag genomen. Op vrijdagmorgen moest een 20-jarige man uit Zandvoort zijn rijbewijs inleveren vanwege het rijden onder invloed van alcohol. Omstreeks kwart over één controleerde de politie een personenauto op de zeeweg. De bestuurder bleek alcohol te hebben gebruikt en hij blies 590 UG per liter. Omdat het hier om een beginnend bestuurder ging mocht hij niet meer dan 90 UG per liter alcohol in zijn adem hebben. Hij blies derhalve 6,5 maal het voor hem geldende maximum. Hij kreeg een procesverbaal en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Vorige week heeft Simon van bureau HALT voorlichting gegeven aan de Zandvoortse jeugd met als onderwerp overlast en groepsdruk. Zo'n 17 jongeren luisterden aandachtig naar zijn verhaal en deden enthousiast mee met de quiz waarbij Amir en Branko de meeste vragen goed beantwoordden. De jongeren komen in het jeugdhond om te chillen op maandag en woensdagavond van half zeven tot tien uur. Af en toe worden er ook thema's besproken of workshops gegeven. Nou, waarom vertel ik dit nou? Op 3 mei namelijk, dus woensdag, komen twee graffiti tekenaars hun skills overbrengen... en hun verhaal vertellen over hun jeugd, de zoektocht naar hun identiteit en talenten... Heb je zin om mee te luisteren daarnaar en om mee te doen? Kom dan gewoon langs en schuif aan. Het jeugdhonk kun je vinden in de blauwe tram. En dat is dus uh, het gebouw in het louis Davids carré waar de bibliotheek ook is. Maar dan ga je naar boven. Kan je kind wel wat hulp gebruiken met lezing, spelling of rekenen? Vanaf woensdag 3 mei geeft de stichting StudieMax elke woensdagmiddag van 1 tot 5 uur bijles aan leerlingen van de basisschool in de bibliotheek Zandvoort louis Davidskaré 1 in Zandvoort. Op www.studiemax.nl lees je meer over de huiswerkbegeleiding en hoe je je kind kunt inschrijven. Kijk onder Haarlem bij locatie Zandvoort. Studie Max in verschillende steden in Nederland... bijles voor financieel minder draagkrachtige ouders. Elke woensdag dus vanaf 3 mei van 1 tot 5 uur... voor basisschoolleerlingen in bibliotheek Zandvoort... Louis-David in Zandvoort. Vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 5 mei... en dat is dus al gauw vandaag dat het gaat beginnen... Vinden er asfaltwerkzaamheden plaats op en rondom de Rotonde Zandvoortenweg bij het oude tolhuisje? Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk tussen 8 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends uitgevoerd. En tijdens deze uren wordt al het gemotoriseerd verkeer omgeleid. Overdag kunnen er kleine werkzaamheden plaatsvinden aan de middengeleider- en afslagstrook aan de westkant van de Rotonde. Hiervoor worden geen omleidingen ingesteld... maar er zijn dan wel verkeersbegeleiders aanwezig om het verkeer te regelen. Nou, dan een laatste berichtje. Heeft u een vraag aan de burgemeester, wethouders of de gemeentesecretaris van Zandvoort? En wilt u met hen in gesprek over Zandvoort? Nou, dat kan... Op 7 mei tijdens de jaarmarkt kunt u met hen in gesprek... en u kunt ze dan vinden voor het Raadhuis. Nou, en tot zover dan het regionale nieuws. Gaan we over naar het weerbericht met Dolly ten Ja, na een fraaie en niet in de laatste plaats aangename zondag... ziet het weer er op deze maandag weer heel anders uit...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 Ja, bluf was dat, uh, bluff was dat uh, live. Bluf, deze. Dat zijn, dat zijn <lacht> er heel andere types. <lacht> uh, ik heb, wij hebben het beloofd, luisteraars, kwart voor één... dan krijgen we hier een live optreden in de studio... en het is bijna kwart voor één. Dus we zitten er helemaal klaar voor. En Dolly, ga jij uh, je dochter zelf even aankomen? Ja, zal ik dat doen? <lacht> ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou, uh, dan wil ik nu graag uw aandacht vragen uh, uh, voor uh, Lea... En uh, zij gaat voor u zingen een nummer van het, uit het repertoire van Herman van Veen. En uh, ze kan dat zo mooi. Dat nummer heet Nooit of Nooit.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 Hé, hey, uh, uh, Lea. Ja. Weet je waar mij dit een klein beetje aan doet denken? De, uh, jouw stem dan? Uh, nee, vertel. Maaike Auwboter. Oh. <laughs> ja, echt waar. Ja, had jij het ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dat nou. Dat ja, je hebt een beetje hetzelfde timmer als, als Maaike Aoudboot. Oh, okay. Dat is alleen maar een compliment natuurlijk. Ja, zeker. Een heel groot compliment. Dus als jij nou, als jij nou ook uh, uh, zelf gaat duiken in allerlei repertoire... en, en dat kan je volgens mij best... Uh, dan, uh, dan zou dat best eens een uh, hele leuke uh, hit kunnen worden. Ja. De, toch? En dan ook nog even op tv zien te komen natuurlijk. Ja, nee, dat komt ook goed. Dat, uh... Nee, mijn eigen repertoire, dat, dat, dat is natuurlijk een pre, als je dat hebt. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, Maaike Oudboter is er ook in geslaagd. Die heeft toen meegedaan aan die uh, singer-songwriter-wedstrijd met Giel Belen en zo. En zo is, is eigenlijk ontdekt. En jij hebt, ja, je hebt best een beetje dat stemgeluid ook. Dus het, uh, ja. ja, helemaal goed. Heel, hartelijk dank natuurlijk. Hè, hier, ja, namens Enkel alle mee. luisteraars voor jou. Uh, uh, uh, weet je nog een nummer voor twee uur? Uh, ik ga wel even kijken. Okay. Okay. Leuk, leuk. Nou, we zijn heel nieuwsgierig. Nou, luisteraars, dat was dus uh, Lea, uh, de dochter van Dolly, die ons eventjes verraste met een live optreden hier in de, in de studio. We gaan verder met Alice Cooper. Een beetje een actueel nummer was dit. De, van Alice school, schools out for summer. Want we, de, de kinderen hebben nog een week lang vakantie. Uh, een week lang uh, lekker en uh, niks doen. Ja, heerlijk. Uh, ja. Uh, en, en, maar jij hebt altijd vakantie, toch? Hoor, je niet? Ja, hoor nou, jij pad zie het is toch? Kijk uit hoor, want ze begint meteen te slaan. Nee, maar dat nee. is waar. Ik heb geen baas die op me zit. Te wachten. Nee, ik, ook, ik ook niet hoor. Ik heb, ja, ik heb eigenlijk ook even vakantie. Hoe lang het nog duurt, weet ik niet. Dan moet je altijd maar afvlakken. <Rico's> ja, maar je hebt dan wel vakantie, maar je hebt heel veel te doen, in feite, toch? Ja, ik heb eigenlijk, ja, voor uh, uh, uh, mijn vriendin die zegt wel eens van ja, je hebt nauwelijks tijd meer voor jezelf. Nee, dat uh... is waar, je zou niet eens tijd hebben om te werken deze ik. Al, nou, ik ja. zou dat niet willen eigenlijk. Nee, nee, nee, <lachtiri supreme> nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee maar ik, ik vind het leuk, de dingen die ik doe vind ik heel gezellig, heel leuk. Dus, dus uh, ja, nou ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Ach ja. Zo is het. Zo ja, is het. Zo je is moet, maar bezig, zo is je maar moet bezig blijven. <laughs> zo is het maar krek. <laughs> <laughs> uh, Twee uur nog een keer live. op het, het, het, Toch, Lea? Of heb ik, zeg ik nou... Uh, ja, ga, ah. <laughs> ik was er even niet bij. <laughs> uh, ga je nog een keer live zo? Oh, uh, ja. Gewoon oh, ja. gezellig. Ja, helemaal goed. We gaan straks ook met Joop van Es praten. Proberen we om kwart over één... proberen we die eventjes te bereiken. We gaan al een stukje cabaret opzoeken. En we hebben nog uh, tijd voor een, uh, een uh, nummer... voordat zo dadelijk weer het... nieuws uh, voorbij komt... en de reclame voorbij komt bij Zijs en Zansvoort. U uh, allemaal nog een uh, smakelijke lunch toegewenst. Als u al geluncht heeft, dan zeggen wij altijd... een goede bekomst. En uh, nou ja... Uh, wat dat betreft... Let's Dance met David Bowie.